In Iran wordt na verwachting vandaag een zweeds iraanse arts geëxecuteerd... ondanks internationale druk om de executie tegen te houden. De hoogleraar, die is verbonden aan een universiteit in Stockholm... werd in 2016 tijdens een werkbezoek aan zijn geboorteland Iran gearresteerd. Een jaar later werd hij veroordeeld tot de doodstraf. De man wordt verdacht van spionage voor Israël... met als doel het atoomprogramma van Iran te verstoren. In een video heeft hij schuld bekend...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 De grenzen van de Verenigde Staten blijven gesloten voor asielzoekers, heeft de rechter bepaald. President Biden wilde de coronamaatregel van zijn voorganger Trump ongedaan maken, maar de rechter vindt dat niet de juiste procedure is gevolgd. Dat de grenzen dicht blijven heeft grote gevolgen voor duizenden Mexicaanse migranten. Die zitten nu in onzekerheid over wanneer ze asiel kunnen aanvragen.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 See my fault they don't be jacking. Keep up yeah. Players only yeah. Come on, put your Go, they be like so Everywhere I go, they be like ooh, so playa. Everywhere I go, they be like ooh, so Nah, nah, nah, now nah. watch me break, break it down. Like uh. 24 karat, 24 karat, 24 karat. What's that sound? 24. sound? and just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 Zo hebben we van elk land ook geprobeerd om een artiest of een act... ...kan ook een dans zijn, kan ook ja. een zanger zijn, uh, uh, te koppelen. Oké, okay, dus het, wordt, wordt, het is eigenlijk een, een kanten festival. Ja. Het is uh, cultureel omdat je kan zien wat er uh, in die landen gebeurt. En de voet is uh, per land. Ja, ja. en het wow. is ook zo dat er, dat er uh, artiesten of straattheater... ...tussen de bezoekers doorlopen. Oké. Okay. Ja, dus die zijn, we hebben wat, wat uh, mensen gecontacteerd... die die acts doen uh, tussen het publiek. Ja, mooi. Ja, gewoon uh, en die Dat gaat de hele dag door. Nou was bij Zandvoort uh, Culinaire... Um, een soort maximumprijs aan verbonden. Hoe, hoe, hoe gaat dat bij wereldjes maken? smaken? Nou, dat zullen we ook... Dat, tenminste, daar zijn we in overleg met ja, de, maar... de foodtrucks. Het is natuurlijk hun uh, verhaal. Uh, maar we hebben wel bepaalde voorwaarden gesteld. Mm -hmm. dus het, mag, uh, mag niet, ja, het mag niet te duur worden allemaal.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 Non, je ne suis pas certaine Que, que, que tu mérites J'ai de la chance de vous aimer Dis-moi merci Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain Rendez-vous, rendez-vous, rendez rendez-vous rendez sûrement au prochain règlement Cette fois c'était la dernière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 Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines rêves Facile à dire, je suis nian-nian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 Et y'en a marre, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes.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 Waarschijnlijk wel. Nou, dat hoop ik dan tenminste. Ja. Dat hopen we. Ja, met welk idee hoop je dat ze het meeste gaan doen? Alles. Alles, ja, Alles. dat is wel veel natuurlijk. Ja, ik denk vooral. Ik denk dat is voor weer een beetje. Ik denk dat dat ja. wel een, iets van de belangrijkste is. En iedereen heeft wel goede ideeën mm -hmm. natuurlijk. Alleen soms in de uitwerking is het lastiger. Mm -hmm. ja. Is er in die uh, inbrengronde.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 Tussen elf. de elf en zestien. Oké. Okay. Vind ja, wij vinden dat genoeg verantwoordelijkheid om, om yeah. beslissingen te nemen. Want ik denk, kinderen die op die leeftijd, de kinderburgers zijn, dat die niet denken... Oh, we kunnen zwemmen, zwembad bouwen. Ik denk dat die wel... Ja, dat zijn ja. ideeën die, zijn die zich opgeven. Dat moet wel een beetje haalbaar zijn. Ja, ja ik denk we dat ze... We hadden zei... ook een iemand, dat was de... Hanni Schaft? Zo? Nee, Orana. Nee, nee Schaft. Nicola. Nou, Nicola, daar Roos.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 Die kinderen moeten wel echt stil, Ik denk dat ze wel echt bij stilstaan dat je niet zomaar even iets kan laten bouwen... wat heel nee, maar goed dat, zal, dat zal die dan zeggen van joh, dat kan niet. Maar, ja. is, maar je kan er wel met een leuk idee komen, met een goed ja, idee. Ja, zo, een nieuwsgever. Maar het is je je ook van bij het jeugddebat. Ze zeiden van ja, kinderen hebben niet altijd de goede... Ik, heb een... ik kon niet uit je woorden. Ja, ik heb alleen het Engelse woord in mijn hoofd. Ja, maar, doe Maar... <laughs>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 best wel dat het ook niet erg is of zo, om je mening te geven of zo, over iets belangrijk ja en we hadden ook nog voor het debat hadden we ook nog een rondleiding door het gemeentehuis op plek waar alleen de bode kon komen ja. en niet de griffier of of, anders, of burgemeester welke welke plek is dat nou Volk. we zijn bijvoorbeeld Volk. waar Volk. de vlaggemasten oh, okay, daarboven bovenin. zijn we geweest en, en daar stonden... uh, beneden het museum ja en het museum zijn we geweest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 These heels up 'cause I'm in love.